Werkgeversvoorzitter Wientjes roept de Eerste Kamer op... komende week voor het pensioenakkoord te stemmen. Dit maakt deel uit van het sociaal akkoord en dat is volgens Wientjes erg belangrijk. Een sociaal akkoord in deze tijd is een wereldprestatie, zei Wientjes in Buitenhof. Hij vindt dat er alleen maar gekeken moet worden naar het doel en dat is economisch herstel. Bijna niemand zit volgens de werkgeversvoorman te wachten op de val van het kabinet. Ga bij elkaar zitten en zorg dat de wet door de Eerste Kamer komt, zegt Wientjes. Syrische rebellen zeggen dat ze het christelijke dorp Malula in handen hebben. Het leger heeft zich afgelopen nacht teruggetrokken, zo meldt een oppositiegroepering in Londen. Het dorp werd afgelopen week aangevallen, mogelijk door rebellen van de extremistische Al-Nusra-beweging. Deze organisatie heeft banden met Al-Qaeda. Malula ligt in een gebied dat in handen is van de Syrische regering, ruim 50 kilometer van de hoofdstad Damascus. Het dorp staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege zijn kerken en kloosters en omdat het een van de oudste centra van het christendom is. Bezoekers van een café in Enkhuizen hebben zich afgelopen nacht... tegen de politie en de brandweer gekeerd toen de zaak werd ontruimd. Volgens de politie was de sfeer grimmig. De brandweer was naar het café gekomen vanwege rookontwikkeling. Iedereen moest het pand uit, maar een aantal gasten wilde dat niet... en werd agressief. Een van de gasten probeerde een brandweerman aan te vallen... maar een politieagent kwam op tijd tussen beiden. Het brandje kon snel worden geblust. Het weer, de regen is grotendeels weggetrokken. En vooral in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen enkele buien, maar ook perioden met zon. En dat wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een paar files op de A1 Amsterdam Amersfoort. staat bij Muiden 2 kilometer. En bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch tussen het en Batadorp en Best 4. Dat zijn omrijders omdat de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg nog het hele weekend dicht is. De A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam voor het knooppunt Gorkum. 3 kilometer door werkzaamheden op de A27 bij Gorkum. En op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. A73 naar Nijmegen. Daar staat tussen Vierlingsbeek en Box meer file door werkzaamheden. 3 kilometer. De droom van elke MKB'er? Zaken doen waar je wilt, wanneer je wilt en hoe je wilt. In de cloud en overal en altijd persoonlijke ondersteuning? Stop met dromen. Ga naar mkbindewolken.nl. Cloud computing waar ondernemers blij van worden. Vanaf vanmiddag presenteer ik, Eva Jinek, mijn nieuwe talkshow. Iedere week tussen 5 en 6. Live vanuit Amsterdam. Met prominente gasten. Scherp, persoonlijk en met humor. Jinek, de nieuwe week begint hier. Vanaf vanmiddag tussen 5 en 6, Nederland 2. MKB in dewolken.nl Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. Langs de Lijn met Robert Meder. Goedemiddag, geen voetbal vanmiddag, maar toch een bomvolle NOS langs de lijn tot zes uur. Een opening van de hockeycompetitie bijvoorbeeld tussen Oranje-Zwart en Rotterdam. met EK Volleyball Nederland tegen Spanje. En opnieuw een loodzware etappe in de Vuelta. De play-offs verder van het longball, Pioniers tegen Amsterdam. En natuurlijk de Grand Prix Formule 1 van Monza. Daar zit voor onze Louis Dekker. En we starten nu op dit moment met Sebastian Vettel op pole position. Niet voor het eerst. Het hele veld op weg naar de prima varianten. De eerste chicane hier. Vettel lijkt de kop te pakken. Maar het is knokken. Het wordt dringend in de eerste bocht. Blokkerende banden. Vettel overleeft het. Er is wat schade bij andere coureurs. Vettel 1. Felipe Massa is op dit moment een verrassende nummer 2. Maar het wordt een gevecht om met name Vettel... Aan te vallen. Met name die concurrenten van hem, die zitten allemaal achter hem, dik achter hem. Alonso, Hamilton en Raikkonen. Het wordt een race waarin zij hard moeten gaan werken. En verder tot 6 uur natuurlijk de US Open, daar gaan we het over hebben. En we zijn bij het IOC-congres waar Jacques Rogge straks zijn afscheidspeech zal geven. Dat en meer, tot 6 uur bij Langs de Lijn. You're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 Yeah, this one Shuffle 7 over 2. De uh, banden die, uh, rookten al bij uh, de eerste bocht. Wat is er allemaal gebeurd, uh, Louis? Ja, Vettel moest even werken. Want hij kwam niet al te best weg van pole position. Maar die eerste bocht, dat is echt een bottleneck. Daar moet alles in een chicane echt in elkaar gedrukt worden. Dat past eigenlijk niet. Iedereen koos eieren voor zijn geld. Vettel blokkeerde zijn banden. Maar is er nu vandoor. En hij heeft de snelste ronde genoteerd. En achter hem is het gevecht. Felipe Massa... Met afstand de beste starter van deze race. Want hij kwam van P4, pakte plek 2. En dat is prachtig voor de Tifosi, prachtig voor de Italianen. Want we zijn in, in Italië op het circuit van Monza. Daar hoort natuurlijk een Ferrari te winnen. Maar op dit moment is het massa op plek 2. En dat is eigenlijk de verkeerde, want het volk wil Alonso. Alonso is de concurrent. Alonso zou Vettel moeten gaan bedreigen. En Alonso heeft het hele weekend al gezegd... als ik hier in Italië niet voor Vettel eindig... dan zit eigenlijk het kampioenschap erop. Dan kunnen we gaan kijken... Naar ...naar 2014. Nou, voorlopig ziet het er niet goed uit voor, uh, voor Ferrari wat dat betreft. En zeker niet voor Alonso. De nummer 2 in het kampioenschap die Vettel de vandaag dus in de race wil verslaan. Ja, die zal echt van heel ver moeten komen. Op dit moment vierde plek, maar de afstand is al fors hoor. Het is al een gat van een seconde of drie. En Vettel, Vettel lijkt op dit moment net als bij de vorige race in de Ardennen op Spa-Francorchamps te spelen met de concurrentie. Hij laat volgens mij het achterste van zijn tong nog niet zien, maar hij verdwijnt aan de horizon gat bijna twee seconden. Op Felipe Massa, op Fernando Alonso en op Mark Webber. Alonso heeft Webber verschalkt, dus hij heeft in die zin de vaart naar voren nu wel te pakken. Maar het is een beetje het verhaal zoals het het hele seizoen al is. De kwalificatie valt tegen bij de Spanjaard. In de race presteert hij optimaal, maar hij moet zoveel schade inhalen... dat hij aan het eind van de rit altijd van één man verliest. En dat is die man die we aan het eind van de race zo vaak zijn vingertje omhoog zien steken. De drievoudig wereldkampioen en misschien wel binnenkort voor de vierde keer op rij... Sebastian Wittel, de Duitser. Guido van der Garde is probleemloos weggekomen. Rijdt 18e, deed eigenlijk maar één ding verkeerd. Misschien iets te aarzelen die eerste bocht in. En uh, de teamgenoot van Caterham, Charles Pieck, de Fransman, is hem voorbij geschoten. Maar de Marussia's, die andere achterhoede, uh, jongens, dat andere achterhoede team... die rijden achter de Caterham's. Dus uh, ze zijn in die zin best of the rest. Alleen wil van der Garde natuurlijk Charles Pieck weer voorbij. Want dat is het gevecht dat hij echt voert. Het gevecht met zijn teamgenoot. Van der Garde op de 18e plek en Vettel... Zoals we gewend zijn, op plek 1. En dan de MX2, de motocross. Uh, Sebastian Timmerman die zit in uh, Lieren op te kijken. Hey, manch heb je al gezien, Sebastian? Klopt, en uh, daar ook uh, eigenlijk zoals we gewend zijn. Jeffrey Herlings op 1, maar dat is wel een uh, bijzonder verhaal. Want uh, drie weken geleden kwam Jeffrey Herlings uh, zwaar en val... Uh, bij de kwalificatie voor de grote prijs van België. Het was eigenlijk geen val met hoge snelheid. Een beetje een knullige val maakte een foutje bij een, uh, een inhaalmanoeuvre. Maar daar blesseerde hij toch zwaar zijn linkerschouder scheur, scheur in zijn schouderblad. En toen waren de berichten dat het seizoen uh, voorbij zou zijn voor Jeffrey Herlings. Want normaal gesproken staat daar vier tot zes weken voor. Maar uh, minder dan drie weken na die val en die blessure bleek afgelopen vrijdag... dat Jeffrey Erlings uh, toch alweer goed uh, fit genoeg was om mee te doen aan deze Grand Prix. Dat wilde hij zelf. Graag, omdat dit de laatste Grand Prix is van het seizoen. Hij is al wereldkampioen. Maar omdat hij hier uh, vlakbij Lierop woont in Brabant. Lierop dat ligt een kilometer of twintig ten oosten van, uh, van Eindhoven. En dus besloot Herlings om hier te rijden. Dat niet alleen. Hij uh, besloot als het ware ook om te gaan winnen. Want hij won met overmacht die eerste Grand Prix in het zware zand van Lierop. Het heeft afgelopen nacht hier heel veel geregend. En daardoor is het circuit uh, er heel moeilijk bij komen te liggen. Diepe geulen. En Herlings die ging daar het uh, beste mee om had niet de kopstart, maar na zo'n anderhalve ronde nam hij de leiding op zich. En liep uiteindelijk uit tot zo'n halve minuut voorsprong op de Fransen Dylan Varandis en Jordi Tixier. Varandis op de tweede plaats, Tixier op de derde plaats en Glenn Koldenhoff. De andere vaste Nederlandse Grand Prix rijder in die MX2-klasse. Twee weken geleden winnaar van de grote prijs in Groot-Brittannië. Wond die voor het eerste Grand Prix. Had pech. Koldenhoff die, uh, viel in de eerste ronde al. Knokte zich daarna terug naar de vierde plaats. Sterker nog reed het gat zo'n beetje dicht met die nummer drie met jo Jordi Tixier. Waarbij het ingaan van de laatste drie ronden. kwam hij een beetje verkeerd terecht op een springheuvel. Daarbij sloeg de motor af. En Glen Koldenhoff kreeg die motor niet meer aan de praat. Een uh, ouderwetse vastloper dus. voor de 22-jarige Brabander. En daardoor uh, viel Koldenhoff uit. Erg jammer. Want er waren toch ook veel ogen voor, op hem gericht. nadat hij dus twee weken geleden voor het eerst een Grand Prix won. Herlings dus 1. Koldenhoff uitgevallen in die eerste march van de MX2 klasse. We hebben inmiddels ook de eerste march gezien. van de Koningsklasse, de MX1. Daar wint Sean Simpson, dat is nog een uh, unicum, want dat is voor de eerste keer... dat er een Ramones wordt gewonnen door een schot. Hij had een uh, prachtig gevecht met de zevenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli. Hij heeft ook uh, dit seizoen alweer de wereldtitel behaald. En Caroli kwam ten val in de laatste ronde. En dat niet alleen, had daarna ook problemen met de lekkerband. Viel terug naar de vierde plaats, Simpson daar één. De Belg Kevin Strijbels tweede, de Rus Bobricev derde, Caroli dus vierde. Mark de Reuver die reed daar weer eens een keer mee en deed het best goed. Eindigt op de tiende plaats in die MX1-klasse. Nu is het even pauze in Lierop, waar de zon weer is gaan schijnen. Veel publiek aanwezig is. En die gaan dadelijk kijken om één minuut over drie... naar de laatste manchen van dit seizoen in de mx 2 klasses Kijken of Jeffrey Herlings dan uh, allemaal dat kunststukje... uit de eerste manche kan herhalen. En of Glenn Koldenhoff revanche kan nemen... na dat uitval in de eerste heat. Ga maar kijken of de zon ook schijnt bij Andy Houtkamp. die gaat kijken naar Pioneers tegen uh, Amsterdam... en of dan ook uh, figuurlijk de zon gaat schijnen voor en die, Want om uh, de holland te halen, moeten ze winnen, heb ik begrepen, ja, dat geldt voor beide ploegen. L.N.D. Amsterdam of pioniers gaan naar de Holland-series. Want het Rotterdamse Doorneptunus heeft zich al geplaatst door een aantal goede overwinningen in uh, de uh, zeg maar play-offs. Een, een serie van uh, anderhalve competitie die de vier ploegen tegenover elkaar stonden. Uh, uh, Haarlem is uh, uitgeschakeld, uh, Kinheim, want die hebben te weinig punten. En nu gaat het dus tussen deze twee ploegen, tussen L.N.D. Amsterdam en pioniers in het uh, zonnige hoofddorp. Het is een belangrijke dag sowieso voor het hongbal vandaag, want het IOC beslist vandaag. Of honkers weer terugkomt als Olympische sport. En daar wordt ook uh, heel erg op gelet. Maar nu dan uh, die wedstrijd. We zitten in de tweede helft van de eerste inning. Uh, fase Pioniers begonnen met uh, werper Eddie O'Coin. Deed het goed, want de eerste slagbeurt van de Amsterdammers gingen de eerste drie man naar de kant. En nu staan de hoofddorpen zelf in het slagperk nog niemand uit, want de eerste man is aan slag. En dat is Zerzinjo Kroes. Het is dus heel simpel. Degene die wint vanmiddag, die speelt volgende week tegen door om... Uh, de Holland-series, de best-of-seven wedstrijd, vier gewonnen wedstrijden. En of dat LND of uh, uh, fase Pioniers wordt, dat is de grote vraag. Want de beide ploegen zijn goed aan elkaar gewaakt. Nu wel de eerste uh, hoogslag meteen van de wedstrijd voor fase Pioniers. Kroes op het eerste hong, er is nog niemand uit. We zitten in de tweede helft van de eerste inning bij 0-0 stand.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 Say, say, ain't it been some kind of day You and me been catching on like a wildfire <music> Don't get up just to get another You can drink from mine We can't leave each other We can dance with the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 John Mayer en Wildfire. De US Open uh, nadat zijn ontknoping vanavond de vrouwen. Gisteren de finale bij de mannen. En dan wat Djokovic en Rafael Nadal. Die staan net als in 2011 tegenover elkaar in die finale van de US Open. Nadal veegde Kaskemme 3-0 van de baan. Djokovic had meer moeite om de finale te halen. In een uh, echte thriller werd uh, Stanislav Wawrinka verslagen in 5 sets. We gaan erover praten met uh, onze verslaggever Marcella Mesker. Dag Marcella, goeiemiddag. Goeiemiddag. Had jij nog verwacht na die twee in achterstand van Djokovic... dat hij het uh, zou gaan redden? Nou, met Djokovic weet je het nooit. En hij is uh, Mr. Houdini himself. Um, weet altijd een manier te vinden om toch te winnen... zelfs als hij niet goed speelt. Want dat is wel het feit. Hij speelde niet goed. Hij begon eigenlijk heel slecht. De eerste anderhalve set zei ook na nou afloop... ja, ik was toch wat nerveus. Uh, mijn benen voelden niet goed. Ik, ik, ik was mat. Het ging helemaal niet. Maar ja, uh, vechtlust. Fysiek en mentaal is hij een van de beste. De beste. En uh, ja, hij weet dat dan toch nog te keren. Ja, het was een slijtageslag voor, uh, voor Djokovic. Dat kunnen we wel zeggen. Of in ieder geval stond hij langer op de baan dan, uh, dan Nadal. Denk je dat dat uh, gevolgen heeft voor de finale? Nou, hij heeft natuurlijk een, een dag rust. Vandaag de vrouwenfinale. En die dag rust zal hij hard nodig hebben. Het is natuurlijk wel zo. In de rest van het tenor is Djokovic natuurlijk door de wedstrijden heen gevlogen. Heeft hij geen set verloren. Dus hij had wel wat extra reserve opgebouwd. Uh, maar die dagje rust, dat kan hij goed gebruiken. Want je weet tegen Nadal dat dat opnieuw een slijtageslag wordt. Kun je dat even uitleggen, die extra dag rust? Want veel mensen zullen toch in de veronderstelling zijn... dat een finale normaal op zondag wordt gespeeld van de mannen... en dan de vrouwen op zaterdag. Waarom is dat uh, opnieuw anders? Ja, de US Open organisatie, de USDA, dat is de Amerikaanse tennisbond, eigenaar van het evenement... Ja, die zit met een zevenjarig televisiecontract in hun maag. Uit het verleden dateert nog dat ze de halve finales van de mannen... verplicht op de zaterdag speelden, met de vrouwenfinale daartussenin. En dan op zondag, de dag daarna, de mannenfinale. Nou, dat is natuurlijk voor de kijkcijfers, de Amerikaanse televisie... is dat primetime, is dat uh, advertenties, reclame verkopen. Ja, dat, uh, dat staat in het contract. Nu zijn en die spelers daar natuurlijk al jaren tegen. Die zeggen dat is onmogelijk. Halve finale en dan ja binnen 24 uur, meestal maar uh, ja, heb je 10 uur, alleen een nachtrust en dan moet je, moet je spelen. Dat kan niet. Dat is fysiek vandaag de dag. Met het, uh, met het uh, moderne mannentennis is dat onmogelijk. Nou heeft de USDA water in de wijn gedaan, hebben ze gezegd, oké, okay, dan doen we de finale op maandag. Maar die zaterdag, de halve finale van de mannen, daar moeten we contractueel aan vasthouden. We kunnen niet anders, want anders dat miljoenen dollars, dus het is hopelijk het laatste jaar dat dit zo gebeurt. Maar de mannenfinale is maandagavond, onze tijd 11 uur 's avonds. Ja, dan met uh, Nadal uh, erbij tegen, dus uh, Djokovic. Nadal, die lijkt toch uh, vrij eenvoudig te spelen momenteel. Hij lijkt enorm in vorm. Is daar een verklaring voor? Ja, winnen hè. Winnen doet zo ongelooflijk veel met je vertrouwen. En uh, ja, daar, daar draait het om bij Nadal. Die heeft dit jaar uh, nog geen hardcourt wedstrijd verloren. Uh, hij heeft in Montreal een belangrijke wedstrijd tegen Novak Djokovic... nummer 1, gespeeld. Hele close wedstrijd, mooie wedstrijd. Tiebreak derde set en dan zie je wat vertrouwen doet. Uh, Nadal laat al zijn beste tennis zien. En Djokovic, ja, toch wat onzeker. Want ja, die heeft die laatste Grand Slam toernooien niet gewonnen. Roland Garros niet, Wimbledon niet. Aarzelt een beetje, speelt een slechte tiebreak, verliest. En daar zal het denk ik in die finale ook uh, omgaan. Uh, Nadal bulkt van het vertrouwen. Uh, alles wat hij aanraakt uh, verandert in goud. En vooral op de momenten dat het moet, de tiebreaks, de breakpoints. Um, ja, dan staat hij er. Ja, en Adal kijkt uit naar de finale tegen Djokovic. Al moet je wel toegeven dat hij liever een makkelijkere tegenstander had gehad. Talking about a final, I went to play against a player that I have more chances to win. But uh, I play against him. I played against him a lot of times. Always we play at the very exciting matches. I hope to be ready for that. I don't know. I gonna try. And uh, I need to keep playing. Very aggressive. I play a very, very good match. Although like this I'm gonna have chances. Ja, hij zegt dat hij agressief gaat spelen. Hij speelt altijd mooie wedstrijden tegen, uh, tegen Djokovic. We weten allemaal nog de finale van 2011. Hè. Misschien wel de mooiste die ze tegen elkaar hebben gespeeld, die vijfsetter. Ook US Open. Ja, je, je weet het uh, dat deze twee... Ja, dat, dat zijn de beste verdedigers uit de tennis. Nou, neem Murray erbij. Nou, oké, okay, die staat er dan niet. Dus we kunnen ongelooflijk lange intensieve uh, rallies verwachten van, van 20, 30 slagen misschien wel. Ik herinner me ook nog die finale van de Australian Open... die zes uh, uur duurde. Nou, dat lijkt me wat lang. Uh, als het voor ons 11 uur s'avonds is op maandagavond. Maar dat dit een lange wedstrijd gaat worden... dat kan bijna niet anders. Dat, uh, dat, dat kan je aan deze nummers 1 en 2 van de wereld wel overlaten. Nou, Laten we niet vergeten, we memoreren het al even... dat er vanavond uh, de vrouwenfinale op het programma staat. Serena Williams tegen Victoria Azarenka. Mag ik van jou een voorspelling, Marcella? Ja, je moet toch met uh, Serena Williams uh, rekening houden. Die is en blijft de beste speelster van uh, dit seizoen. Speelt het beste tennis. Enige kansje voor Azarenka is als uh, Williams... en dat wil nog wel eens een enkel keertje gebeuren... als Williams in paniek raakt. Als er wat, wat in haar hoofd knapt. Uh, dat zagen we op Wimbledon tegen Lissiki. Dat ze ineens gaat twijfelen als het 3-3-4-4 staat. Bijvoorbeeld in een derde set. Nou... Als Azarenka zo ver kan komen, dan heeft ze een kans. Maar ja, ik uh, zou toch mijn geld inzetten op Williams. Goed, dan weten we dat. Dankjewel, Marcel Mesker. Vanavond meer om half elf dus op Radio 1. And walk of life. We gaan naar Monza, naar uh, de razende motoren Louis Dekker. Die uh, had graag, net als al die Toyana Alonso op twee gezien. De vraag is of dat inmiddels gelukt is. Dat is gelukt, maar daar houdt het goede nieuws voor de Italianen en voor de Ferrari-fans en voor de Spaanse fans van Alonso ook wel op. Want hij kan het tempo van de Duitse, het tempo van Red Bull-coureur Sebastian Vettel, absoluut niet bijhouden. Het gat is al dik 6 seconden en het neemt iedere ronde toe met misschien maar 1 tiende, twee tiende, maar het telt wel aan. Inmiddels zijn we 16 ronden bezig, gat dus bijna 7 seconden. En Alonso lijkt optimaal te zitten op die tweede plek, met andere woorden er lijkt niet meer in te zitten. Uh, uiteraard, Vettel is de snelste. Het is eigenlijk het hele jaar al hetzelfde verhaal. Maar de afgelopen maand, en zeker ook in de Grand Prix van België, was hij echt niet te volgen. Letterlijk en figuurlijk. En ook deze race lijkt datzelfde scenario weer uh, aan de orde te zijn. Alonso wil graag naar voren, maar heeft de snelheid niet. Kan alleen maar kijken, tweede plek. Misschien gaat het regenen, misschien gebeurt er iets anders. Hij zit op het vinkertouw, maar het is een heel groot gat hoor. Ferrari gaat verder wel lekker. Het is een beetje een race uh, op dit moment, die Grand Prix van Italië op Monza. Een race tussen Ferrari en Red Bull. Vettel aan kop. De twee Ferraris erachter, Alonso en Massa en Mark Webber op plek 4. Die lijkt sneller dan Massa, maar komt er nog niet 1, 2, 3 voorbij. En de rest? De rest is op grote afstand. En dat is het grootste voordeel voor Sebastian Vettel. Hij is niet alleen de snelste. Het is ook nog zo dat degenen die uh, hem eigenlijk willen belagen in het kampioenschap... Alonso, Maar ook Hamilton en Raikkonen het gewoon niet kunnen bolwerken. Soms zelf fout, fouten maken gisteren in de kwalificatie. Raikkonen 11 e Hamilton 12de. Dramatisch. En die twee, Hamilton en Raikkonen, zijn ook degene die nu de pechvogel bij zich hebben. Raikkonen beschadigde zijn neus in de eerste ronde. Hamilton heeft last gehad van een le leeglopende voorband. Beiden zijn flink teruggeworpen. En zo wordt die kampioenschapvoorsprong van Vettel alleen maar groter en groter en groter. En dat is uitermate vervelend voor de spanning in het kampioenschap. Want die drie coureurs die hem eigenlijk nog een beetje proberen te volgen... ja, dat lukt al niet echt. En ze hebben ook allemaal dit weekend gezegd... dit is de race. Als we, als we hem hier niet te pakken nemen, dan is het kampioenschap eigenlijk... na twaalf races al beslist, jongens. En we zijn echt nog niet eens op drie kwart. En de afstand is al zo groot. Zelfs als Vettel nu twee races op vakantie gaat... en hij komt terug dan is hij nog de leider in het kampioenschap. Ongelooflijk. De spanning is even ver te zoeken. En Vettel, uh, ja, nou ja, hij vindt het allemaal wel best. 1-29-0. Hij rijdt iedere, iedere ronde sneller dan de concurrentie. Hij verdwijnt aan de horizon. En heel erg in de verte, 46 seconden daarachter... zien we Guido van der Garde op plek 18. Die doet ook maar zijn best, maar meer zit er voor hem op dit moment ook nog niet in. Wel wat uitvallers. Uh, misschien dat dat het veld nog, nog door elkaar gaat gooien. Die Resta hebben zien uitvallen. Vernie hebben zien uitvallen. En... Natuurlijk, Guido van der Garde, de Nederlander, die loert op een race dat er meer uitvallers komen. Hij loert op een regenbuitje, want daarvan heeft hij gezegd... als dat gebeurt, dan ga ik mijn kans schrijpen. Maar voorlopig, voorlopig is het hier gewoon droog. Dit is Radio 1. Het is half drie, Mark Visser. Werkgeversvoorzitter Wintjes roept de Eerste Kamer op komende weken voor het pensioenakkoord te stemmen. Dit maakt deel uit van het sociaal akkoord en dat is volgens Wintjes erg belangrijk. Een sociaal akkoord in deze tijd is een wereldprestatie, zei Wintjes in Buitenhof. Hij vindt dat er alleen maar gekeken moet worden naar het doel en dat is economisch herstel.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 Nog tot uh, zes uur met uh, boeiende sport. Wat dacht u van de Vuelta? Ik heb het schema er even bij gepakt. Uh, vier, vier beklimmingen. En er staat ook zo'n mooi wolkje bij, Giel Lippens. Het uh, ja. doet gelijk denken aan de etappe van, uh, van gisteren. Toen iedereen zei, ja, het is vreselijk koud. Eigenlijk onverantwoord om te fietsen. Lieve Wester, hadden we gisteren in de uitzending. Die beaamde dat het zich nog nooit zo koud gehad. En nu zie ik... Wolkjes, regen, regen, regen, 9 het is graden. Hetzelfde. Oh, het is, Ja, het wordt weer een helse dag, denk ik. Ja, het is weer net zo slecht als gisteren. En uh, als je dan uh, inderdaad naar het uh, schema kijkt... gisteren was de etappe 155 kilometer lang. Vandaag moeten ze 225 kilometer. Dus ook nog echt een hele lange etappe. Om kwart voor elf gestart uit Andorra La Veja. De hoofdstad van Andorra. En vanaf eigenlijk de start is het meteen omhoog gegaan. We kregen eerst de Puerto del Canto, 1720 meter. Daarna de Puerto de la Bonagua. Daar zijn ze inmiddels ook overheen, 2.090 meter, het hoogste punt van vandaag. Dan een lange afdaling in de richting van Vielja. daar gaan ze Frankrijk in. En dan krijgen we zo meteen nog de... Porte de Ballet, die kennen we nog uit de Tour de France, 1770 meter... en dan uiteindelijk de klim naar Peragude... waarbij ze eerst nog eventjes de Soerde moeten beklimmen. Maar ja, als ze daar als eerste boven die top zijn... dan zijn er geen punten te verdienen... want de punten liggen pas uiteindelijk aan de streep. Ook waar dan uiteindelijk de winnaar van deze etappe zal worden bekendgemaakt. Kijk naar de temperaturen. Het is weer 13 graden. Het begon droog in Andorra vanochtend... maar op het moment dat ze de Porto del naar beneden begonnen te rijden... toen begon het ook meteen weer te regenen... Werd het nat en dan krijg je toch weer diezelfde tafereelen als gisteren, ...toen we ook zoveel uitvallers hadden. Nou, vandaag hebben we er weer een heel pak hoor. Ga maar even ervoor zitten. Thomas Marcinski van Vakant Soleil, die is niet eens van start gegaan. Graham Brown, gisteren nog in een kopgroep, als sprinter in een bergetappe. Hij is uh, uitgestapt. Zo gauw de regen begon te druppelen, was hij weg. Luke Rowe van uh, Sky, ook eruit. Baden Cook van Orica, ook eruit. Daniel Schorren van NetApp, uitgestapt. En Philippe Gilbert, de wereldkampioen. Gisteren hield hij het nog lang vol in de laatste Klimming werd hij eigenlijk pas door de achtervolgers teruggepakt. Toen wisten we natuurlijk wel dat Danielle Ratto toch eigenlijk een hele vreemde renner om een bergetappe te winnen, want dat is toch echt een sprinter. Die kwam als eerste boven gisteren in Andorra. En uh, ja, Gilbert heeft dus een behoorlijke inspanning gepleegd. En bij Gilbert zal het niets anders zijn dan rustig aandoen in de richting van het WK. Niet te veel meer lijden, zoals dat voor de meeste renners geldt, die in de richting van het wereldkampioenschap straks over twee weken of over drie weken eigenlijk in Florence. Uit scherp willen zijn. We hebben wel meteen een kopgroep gekregen. Eigenlijk vanaf de eerste kilometers van die beklimming van de Puerto del Canto vanuit het vertrek dus in Andorra. Eerst waren er de man of dertig die er van gingen. Daar zijn er inmiddels een paar van afgevallen en er zijn er zes die zijn weggereden bij die grote groep. Daar hebben we Mikel Cherel. Het zijn bijna allemaal Fransen van AGDR. Warren Barguil. Hij weer. Dat jonge ventje van Argos die een paar dagen geleden al een etappe won aan de Costa Dorada in Spanje. Hij is ook mee. 21 jaar. Oudpas. Dan hebben we Nicolas Edet van Cofidis, ook een Fransman Alexandre Genier, die kennen ze nog bij Skil Shimano van vroeger, Hij rijdt tegenwoordig voor FDG. Dat zijn de vier Fransen op weg naar Frankrijk. En dan hebben we ook nog een Portugees en een Belg in de kopgroep. De Portugees is André Cardoso van Caja Rural. En de Belg is Francis de Greve van Lotto. Die zes, die zijn inmiddels uh, aangekomen zo'n beetje bij het grensplaatsje bij Bossost. Gaan dan zometeen de grens met Frankrijk over. En dan is het nog even een lange aanloop in de richting van die Porte de Ballet. De voorsprong die ze hebben op een groep van 20 man die erachter zit is 2 minuten en 55 seconden. En bij die 20 man interessante namen. Mannen die hooggeclasseerd zijn in het klassement. De nummer 12 Arroyo, de nummer 14 Niebe dan de nummer 15 Scarpone. Errada zit daarbij en Enau. Dan hebben we allemaal mannen uit de top 20. Die zitten in die groep die op 2 minuten en 55 seconden rijdt van dat kopgroepje. Met daarbij trouwens ook nog in die achtervolgende groep. Garate van Belkin en Fletcher van van DCM. Het peloton, dat rijdt op 6 minuten en 15 seconden. Wie gaat er naar de Hollandse serie Pioneer's of Amsterdam? Dat wordt vanmiddag beslist en die houdt kan. Ja, lekker veel publiek. Een uh, kleine duizend man. Gratis popcorn voor de kinderen. Dus je kan nog even langskomen. Het is uh, nog altijd 0-0. En dat is eigenlijk een klein wondertje. Want in de tweede helft van de eerste inning kregen pioniers met 0 uit 3 honken bezet. Maar konden dat niet uh, verzilveren. En nu is uh, LND Amsterdam aanslag met uh, Rachid Gerard. Die 4 wijd krijgt. En het eerste honk was al bezet door Berkenbos. Die mag dus door naar het tweede honk. 1-2 bezet. 1 man uit. Want Icenia kreeg 3 slag. En dan uh, gaat Amsterdam proberen om uh, wel de punten te scoren waar pioniers dat dus achter Want uh, met drie jonken bezet was het Jos de Jong, de werper van Amsterdam die het uh, goed afmaakte met uh, een keer drie slag te gooien op bijvoorbeeld uh, Mark-Jan Moorman. Overigens de scheidsrechter, de hoofdscheidsrechter Sylvania ziet het vaak anders dan, uh, laat ik zeggen, de meeste mensen hier, spelers en dat maakt het nog wel eens lastig voor zowel de spelers als het publiek. De werper voor, uh, voor Amsterdam uh, Jos de Jong doet het dus goed en ook uh, geldt dat voor Eddie O'Coin die staat nu uh, te gooien op de volgende slagman, en dat is Bas Nooy, speler van het Nederlands team, gooit een slagwal de Amerikaan, O'Coin, en hij moet het dus gaan tegenhouden in de tweede inning, als Amsterdam nu aan slag staat met het eerste en tweede eén eenmaal uit, en de stand nog altijd 0-0. De competitie van de hockeymannen gaat weer van start, de Eindhovense hockeyclub Oranje-Zwart treft in de eerste speelronde Rotterdam, dat is een pikant duel, omdat beide duellen een aantal maanden geleden nog streden om de titel. Verslaggever Tim Steens, die blikt met de trainer Michel van de Heuvel vooruit op het seizoen. Michel, vlak voor de wedstrijd tegen Rotterdam. Uh, begin van de competitie. Uh, rare wedstrijd dat je gelijk tegen Rotterdam moet, vind je ook niet? Ja, het is wel bijzonder dat je inderdaad een paar maanden geleden met elkaar strijdt om de nationale titel. En nu als eerste openingswedstrijd. Maar ja, dan weet je allebei meteen waar je staat. Dus dat is ook weer mooi. Als we even naar jouw team kijken voor dit seizoen. Zijn er wel wat wisselingen geweest, hè? Uh, valt mee. Een uh, aantal oud-gedienden als Paul Maas, Joost Rademakers... Thijs Maart is, uh, nou ja, twee zijn daarvan gestopt en eentje is in, uh, in België gaan spelen. En uh, die spelers hebben we vervangen. Voor de rest is eigenlijk alles nog uh, zoals het was. En één speler, uh, god, dat had lekker met die namen. <laughs> uh, Sander is naar Tilburg gegaan en daar is Thijs Bamz voor teruggekomen, maar dat is ook een echte OZ-jongen. Dus uh, een aantal wijzigingen, maar dat zal iedere ploeg uh, hebben. Als ik even kijk naar jouw lijstje, want je hebt drie hele goede aankopen gedaan. Een Belg, een Pakistan en een Spanjaard. Dus in principe ben je er sterker op geworden, denk ik dan. Uh, dat zou kunnen, maar dat moet altijd nog maar bewezen worden. We hebben een aantal jongens ingeleverd die enorm veel ervaring binnen Oranje Zwart hadden. En daar een uh, geweldige staat van dienst hadden. En uh, denk ik ook uh, wat dat betreft een beetje onderschat zijn en misschien worden. Uh, aan de andere kant hebben we mooie spelers erbij gekregen en die zullen we langzaam in moeten passen. En, maar ik ben in ieder geval blij met de jongens die gekomen zijn. Ja, want uh, als we even naar Pakistan kijken. Bijvoorbeeld een nieuwe Pakistan is erbij gekomen. Je had er al twee. Uh, je hebt een verleden in Pakistan. Doet het geen pijn dat Pakistan de WK niet gehaald heeft? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk zonde. Voor het eerst in de geschiedenis van het hockey is uh, een van de mooiste hockeyculturen er niet bij. En uh, ja, dat is, dat is voor het totale hockey natuurlijk geen pre. En dat uh, doet het zeker niet goed. Dus dat, dat, dat is heel, heel, heel zonde. En uh, aan de andere kant, uh, de jongens die wij hier hebben zijn de jongens die ik uh, mm. ook met veel plezier had gecoacht heb bij Pakistan. En die ook gewoon uh, een mooie bijdrage aan ons proces kunnen leveren. Dus ik ben blij met de drie die hier zijn. Heb je nog iets gehoord van hun, uh, hoe het gegaan is bij die Asian Cup? Ja, daar heb ik natuurlijk uh, het nodige van vernomen. En, uh, zijn ze teleurgesteld, ja zeker? Ja, <laughs> denk je. Nee, mm. dat is natuurlijk gigantisch teleurgesteld. Maar met name in... Uh, uh, we hebben daar een kleine twee jaar geweldig uh, proces in gang gezet. En uh, door bestuurlijk uh, vervelende gebeurtenissen zijn ze nu weer tien jaar teruggeworpen. En uiteindelijk hebben we de neus op het feit het wat gebeurde bij een WK waarbij ze vorige keer twaalfde werden. Mm -hmm. En nu niet eens kwalificeren. Dus dat is, uh, ja, dat is heel zonde. Even terug naar de competitie, uh, uh, Michel. Uh, hoe was jullie voorbereiding? Want in ieder maanden is dat het een beetje een rare voorbereiding was. Ook met die EK en die Pakistanen die de Asian Cup gespeeld hebben. Het was een beetje een rommelige voorbereiding, kan ik me zo voorstellen. Uh, ja, hij is anders dan normaal, <laughs> waarbij je inderdaad de gelegenheid hebt om een week of tot 80 met elkaar uh, ergens naartoe te groeien. Het is natuurlijk niet vervelend dat een aantal spelers uh, uit mijn selectie grote toernooien spelen. betekent in ieder geval dat ze internationaal fit zijn. Maar met elkaar hebben we weinig minuten uh, mm -hmm. en we hebben zelfs uh, in de totaliteit geen complete oefenwedstrijd gespeeld. Omdat Rashid en uh, Rizwan en Farid uh, mm -hmm. afgelopen week was uh, ja, vrijdag, twee dagen geleden, hier zijn gekomen. Maar dat kwam ook omdat hun toernooi pas 1 uh, september is afgelopen. Mm -hmm. Het voordeel daarbij is wel dat ze we de hele periode aanwezig zijn. Dus wat dat betreft is het mm -hmm. mooi dat het toernooi nu geweest is en uh, we zullen ze nu zo snel mogelijk proberen in te passen. Tot slot, Michel. Robert van Horst zit er nog niet bij vandaag. Het is nog op vakantie, begreep ik. Ja, god, uh, uh, internationals hebben een enorme drukke agenda. En dan met name internationals die ook uh, maatschappelijk uh, aan het werk zijn. Maar bijvoorbeeld vrouw en twee kinderen. Dan moet jij in, in die hele kalender moet je af en toe wat ruimte maken dat er een balans bestaat tussen al die uh, factoren. En daarom is ervoor gekozen dat Robert nu op vakantie gaat en daarna uh, ja, volledig uh, aansluit en uh, tot en met... Nou, hopelijk de play-offs uh, erbij zal zijn, maar dat moeten we altijd nog zien. Maar uh, dan is je volledig erbij en dan krijgen we hem frisser en beter terug. En dat is, dat is een keuze. Ik had hem liever erbij gehad. Aan de andere mm. kant, investeren in de toekomst is wat dat betreft ook gewoon verstandig, denk ik. Ambitie dit jaar is weer de play-offs halen, als ik je zo beluister. Dat is absoluut onze ambitie, inderdaad. En, uh, maar wedstrijd voor wedstrijd, want ook mm. als je ziet in de... Uh, ja, er zijn sowieso vijf toplogen die vorig jaar lang gestreden hebben. Misschien dat er nog een paar aanhaken wat dat betreft. Dus uh, je moet gewoon elke week goed zijn en dat 22 wedstrijden. En dan hopelijk uh, word je beloond richting een play-off. Veel succes vandaag in Rotterdam, Michel. Dankjewel. Ja, want uh, die wedstrijd begint over een minuutje of vijf. En uh, zometeen horen we daar meer van van uh, Tim Steens. We gaan Andy Houtkamp naar het Hongwal Pioniers Amsterdam. 1-0 geworden voor Amsterdam. Het had meer kunnen zijn, en misschien wel moeten zijn, als uh, de coach op het derde honk. Jaarsma, Ronald Jaarsma, een uh, ervaren honkballer zelf, ooit geweest. Nu coach op het derde honk, stuurde Gerard door naar de thuisplaat. En dat was een werkelijk kansloze situatie. Gerard uit op de thuisplaat. Maar daarvoor had Berkenbos al gescoord op een mooie twee honkslag van Bas Nooy. We zitten nu in de tweede helft van de tweede inning. Het is licht beginnen te regenen. En dat is altijd slecht nieuws bij het honkbal. Waar de ballen dan nat worden en dat uh, wordt dan altijd... ...altijd wat problematischer. Maar goed, het zet nog niet door. We zitten in de tweede helft van de tweede inning. Pioniers, fase pioniers aan de slag. En staan wel met 1-0 achter tegen L&D Amsterdam. En Hard of Glass. Het is uh, kwart voor drie, NMS uh, langs de lijn. Uh, pauze in uh, Lierop bij uh, de GP de MX2. Uh, tijd om een grootheid op te zoeken in de motorsport, uh, uh, Sebastian Timmerman. Bij wie sta je precies? En ik sta bij uh, Stefan Evert, de beste motocrosser aller tijden. Tienvoudig wereldkampioen. En de uh, team eigenaaf de team-manager van het team van Jeffrey Herlings. Eerste moins, ja alles was bij het oude hè, voor Jeffrey Herlings eigenlijk, zo leek het. Ja, Jeffrey kon uh, dadelijk de leiding overnemen en zijn eigen koers rijden. Hij heeft uh, heel weinig gere gereden dit weekend. Gisteren heeft hij de vrijtraining training niet gereden om zijn schouder te sparen, ook vanmorgen. Na de regenval heeft hij beslist om de warming-up niet te doen. Ook weer om zijn schouder te sparen en dat uh, was een goede keuze geweest. Uh, ze hebben dan sowieso een verkenningsronde vlak voor de start. En uh, dat was eigenlijk zijn warming-up voor, uh, voor vandaag. En, uh, en dan toch winnen. Ja, dan toch winnen uh, nu Jeffrey. Als hij 100% is, dan, uh, dan is hij zo sterk. En uh, hij hoeft maar eigenlijk op 50, 60% uh, te kunnen rijden en te kunnen presteren. Om, uh, om dan de concurrentie nog uh, te kunnen kloppen. En uh, dat hebben we vandaag gezien. Wat dacht u toen hij deze week liet weten dat hij wilde rijden? Ja, het is een spelletje geweest van uh, dan wel, dan niet. En, uh, en uh, donderdag hebben we nog uh, telefonisch contact gehad. En uh, na, de, na de uitspraken van twee dokters, die hem uh, negatief advies hadden gegeven: uh, om toch niet nie te starten en om nog een drietal weken rust te geven, de schouder. Heeft hij toch beslist vrijdag om, uh, om toch te rijden op, uh, op eigen wil. Dus uh, ja, uh... Het is, uh, ja, hij, hij wilt veel en uh, hij heeft blijkbaar de goede beslissing gemaakt om toch te rijden. Maar we zullen zien wat de komende weken gaat geven. Ik proef bij u dat u het er niet mee eens was, bent. Nee, niet helemaal. Uh, ik, ik vind uh, als sportman als moet je terugkomen, 100%. En uh, je, kunt, uh, je kunt nog meer schade aanbrengen. En uh, nu ja, ik kan zijn schouder niet aanvoelen, maar als twee dokters... Uh, ...zeggen van het is beter om nog een tijdje te rusten... ...omwille van die spier en die zenuw die nog niet 100% zijn... ...dan vind ik dat je die raad moet opvolgen. Goed, hij is ook hier gekeurd en goed gekeurd? Ja, hij is hier uh, gekeurd, maar ze hebben geen scans of, uh, of onderzoeken, echte onderzoeken kunnen doen hier. Dus ze zijn ervan er uitgegaan dat het, het oké okay is. En, uh... Ja, zoals ik zei, we zullen de komende weken zien uh, hoe, hoe die schouder dit gaat uh, opvangen. En uh, ik hoop het beste voor hem. Is dat ook een beetje typisch Jeffrey? Hij luistert inmiddels beter dan, dan in het verleden. Maar soms zijn er momenten, dan, dan doet hij wat hij wil? Ja, uh, ja hij doet meestal toch wat, wat hij wil. Dus, uh... Is dat moeilijk voor u als manager? Ja, momenten uh, toch wel. Uh, we hebben dit jaar eigenlijk een heel goede verstandhouding gehad. Het seizoen is fantastisch geweest. Uh, ten opzichte van de voorbije jaren heeft hij, uh, heeft hij, uh, ja, is hij veranderd ook als persoon. Het uh, is dus, dus, dus, dus, dus een leuk jaar geweest. Uh, alles kunnen domineren. En, uh, dus, uh, het is, we, zijn, we werken positief uh, in de goede richting, sowieso. Maar uh, dit is wel een klein smetje. Ja, dit zal ook wel weer overwaaien. En, uh, nu uh, komen er nog een aantal wedstrijden uh, die niet zoveel belang hebben... buiten motocrossenaties. En dan uh, gaan we de winter in en uh, tegen maart moeten we terug paraat staan. Dus uh, dat is nu nog, nog wel wat tijd. Hij blijft in de MX2-klasse rijden volgend seizoen. Um, dat is een keuze mede geweest van het, van het team... Wat is zijn grootste uitdaging nog uh, in deze klasse? Ze waren al twee keer wereldkampioen geweest en er zo bovenuit stijgt. Hij steekt er kop en schouder bovenuit. En, uh, de meeste mensen vinden dat hij zou moeten overgaan naar de MX1. Ik denk sportief gezien zou dat uh, de mooiste keuze zijn geweest. Om uh, gewoon uh, mooie wedstrijden te zien tegen, tegen Antonio Carioli. Maar uh, qua investering van uh, KTM is, uh, hebben wij... Uh, Twee toppers, één voor de MX2, één voor de MX1. Uh, voor de, onze investering is het beter dat hij MX2 blijft. Ja, precies, de, daarom, daarom dacht ik inderdaad ook dat de beslissing mede door KTM was ingegeven. Maar het is, uh, het is, we hebben het allemaal bekeken. En, uh, maar de rijder moet uiteindelijk uh, zich goed voelen, gelukkig voelen. Dan kan hij ook op zijn best presteren. En uh, als hij iets moet gaan doen in een richting die, waar hij zelf niet achter staat... dan gaan de, de prestaties er ook onder lijden. Uh, vandaar dat wij ook hebben gezegd, oké, okay, wij steunen Jeffrey daarin. Straks de tweede manje. Gaat u nog tips meegeven aan hem of heeft dat uh, geen zin? Uh, hij, hij is de beste zandrijder die, momenteel die er is. Dus uh, ik kan hem niet, uh, nog niet veel meer gaan bijbrengen. Uh, gewoon een verstandige wedstrijd te doen. En uh, als het echt niet gaat, geen risico's nemen. Dat is het voornaamste. Dank u wel. Stefan Evertz tegen uh, Sebastian Timmerman. Uh, we gaan naar uh, Louis Dekker, de Grand Prix Formule 1 Vettel. Dan heel lang niks en dan de rest. Ja, daar komt het wel op neer. En dan ziet het op het ogen heel spannend uit. Als je ziet Vettel 1.27.8, Alonso 1.27.9. Maar als je dat 32 ronden achter elkaar doet en af en toe er nog een extreem snelle ronde tussendoor perst. Dan is dat gat gewoon dik 10 seconden. Dus niets, niets lijkt Vettel hier te kunnen stoppen. Ja, het is een mechanische sport. Het kan zijn dat er een pechvogel langs komt. Maar dat is ook de frustratie. Hè? De frustratie van Alonso, van Raikkonen, van Hamilton. Zij hebben altijd pech, tegenslag. Ze maken zelf wel eens een foutje, maar het is toch ook vooral dat het gewoon net even verkeerd zit, net even verkeerd gaat, net even niet helemaal lekker loopt. En Vettel, Vettel lijkt bijna altijd die dans te ontspringen. Lijkt bijna altijd het geluk aan zijn kant te hebben. En oh ja, hij is ook nog eens de snelste. Nou, dat is een beetje in een, no in een notendop het hele seizoen eigenlijk. De rest maakt fouten, de rest heeft uitschieters naar boven. Maar Vettel is constant en hij is ook nog meestal constant de snelste. Zeker hier in Italië en dat doet pijn hoor bij de Ferrari-fans. Want het is heel leuk, Alonso op plek 2. Uh, Massa reed derde, de Ferrari-coureur. Maar die is net ingehaald door Mark Webber. Dus zoals het er nu uitziet krijgen we geen tw twee Ferrari-coureurs op het podium, podium. Maar een Red Bull-coureur op één. Een Red Bull-coureur op drie. En Alonso die daar een beetje beteuterd zal staan te kijken. Die zal denken, ja meer zat er niet in. Maar tegelijkertijd, dat kampioenschap kan ik wel op mijn buik schrijven. Want de afstand is zo ontzettend groot. Nee, alleen pech, alleen regen, alleen verzinbaar iets... kan hier nog roet in het Duitse eten gooien. Wettel is weer op weg naar een zegen. Het wordt een saai verhaal. Nog maar twintig ronden te gaan. En hij staat weer vriendelijk met dat vingertje te zwaaien. De hockeysters dus zijn ook weer begonnen aan de competitie. De eerste competitieronde in de hoofdklasse zit erop. Ik geef u de uitslag. Oranje-zwart tegen SCHC werd 2-4. Hurley tegen Den Bosch 2-3. Uh, Hik tegen HDM 1-2, Mot tegen Pinocke 2-0, Nijmegen tegen Laren 0-10 en Kampong tegen Amsterdam 4-4. We gaan nu, uh, was de eerste ronde, dus de stand is voorlopig even zinloos. Uh, we gaan dan naar de mannen kijken wat oranje-zwart doet tegen Rotterdam. We hoorden net Tim Steenstra al over praten. Tim, uh, bal rolt. Jazeker, Robert. We zijn zes minuten bezig in die wedstrijd tussen Oranje-Zwart. Dat hier in Eindhoven thuis speelt tegen Rotterdam. Pikant duel natuurlijk, want dat was vier maanden geleden. Wordt het Michel van Heuvel al zeggen. De finale om het landskampioenschap. Dat toen in drie wedstrijden beslist werd door Rotterdam. Hier op veld, uh, hetzelfde veld, hier in Eindhoven. Toen was het wel wat drukker dan nu, moet ik zeggen. Die laatste finale wedstrijd. Nu zijn er zo'n uh, 2000 toeschouwers, denk ik. Maar toen. Kon er, er kon er geen kip meer bij. Toen, ik denk dat er 4.000 5.000 toeschouwers waren toen. Toen Rotterdam hier in Eindhoven voor de eerste keer in de geschiedenis landskampioen werd. Nou, vandaag dus die reprise van die wedstrijd. En de eerste wedstrijd gelijk van het uh, seizoen. Beetje raar dat de competitieleider dat gedaan heeft, maar goed. De coaches hebben ermee te dealen, hebben dat ook gedaan. En uh, ja, ze zijn bezig. Zes minuten gespeeld, nog geen doelpunten hier. En uh, ja, beide teams zijn wel wat veranderd in vergelijking met de playoffs van uh, vorig jaar. Bij Rotterdam bijvoorbeeld uh, zijn uh, de drie... Kiwis, de drie Nieuw-Zeelanders, zijn terug naar Nieuw-Zeeland. Dat in verband met de WK. En ook Mark Knowles. De Australië is er niet meer bij. Daarvoor in de plaats zijn gekomen Sefi Van As. Een international van HGC. Maar hij is er niet bij vandaag. Want hij moet nog een schorsing uitzitten van vorig seizoen. Die heeft hij gekregen toen bij HGC. die Twee keer een gele kaart. Dus hij moet die schorsing uitzitten. Verder is er komen Floris Benschop van HGC. En ook Jeffrey Thijs. Een Belgisch international. En dat is een hele goede aankoop van uh, Reinhard Wolf, de coach van uh, Rotterdam. Bij Oran Zwart dan even kijken. naar Robert van de Horst het die is op vakantie. Die is er niet bij vandaag. En ook Bob de Voogd, international van Orange zwart is er niet bij. Hij heeft nog last van een peesplaat in zijn voet. Is weer heel rustig aan het treden, zei hij mij voor de wedstrijd. Maar nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te gaan spelen. Maar Michel van Heuvel heeft wel een paar goede aankopen gedaan. Net zoals Reinhard Wolf, trouwens, de coach van Rotterdam. Gabriel Dabanch is erbij gekomen, een Spaanse international. Elliot van Strijddonk, ook een Belgisch international. En last but not least, Farid Ahmed, een Pakistaanse international. Dus wat dat betreft, veel internationals op het veld. Vandaag, maar voorlopig nog geen doelpunten, terwijl we 8 minuten gespeeld hebben in Eindhoven. Wange hij hier ben ik Als de zeeën met schuim bezinkt Als het huilen langs huizen klinkt Als de windje voor vooroverdringt, hier ben ik Renn, lennie, ren Als je me mist ren, even heel hard met me mee re ren En ben je boos, heb je geen zin, ren toch, maar hart tegen me inren Zwaaiend gaan, ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan, je vader, de wind, komt eraan. Als het graan op de vuil bevuigt, als het zand over duinen stuift, als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je lichaam draait, als de wind langs je vant, I'm oh, not Daar in de Munnik en Ren Lenny Ren. Vandaag hebben ze de Radio 2 mijlpaal ontvangen. Dat ze 20 jaar in het vak zitten. Waarvan achter. Tot zover. Dit eerste uur NWS langs de lijn. Zometeen zijn we terug naar het internationaal van 3 uur. Tot zo. wk okay. kwalificatievoetbal op Radio 1. Dinsdag om half negen. en het doelpunt van het Nederlands elftal. Andorra, Nederland. Komt die bal voor en wordt er Nee, wordt van de toelijn gered. En al is langs de lijn. Dinsdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hof Horneman Bankiers heeft al zeven volstrekt unieke beleggingsfondsen. Daar komt binnenkort een nieuw fonds bij. Een fonds dat belegt in de nieuwe groeimotor van China. Mis de boot niet...